Het NOS-journaal. Jan van der Putten. EU begint procedure tegen Nederland over het Wiegenpolder. GGD wil energiedrankjes uit de supermarkt. En Syrische opstandelingen stellen regering ultimatum. De Europese Commissie begint een juridische procedure tegen Nederland over de het Wiegenpolder. Nederland zou die onder water zetten om te voldoen aan Europese milieueisen. Maar zag daarvan af, een meerderheid van de Tweede Kamer is na jarenlang touwtrekken toch tegen ontpoldering. Volgens de Commissie voldoet Nederland daardoor niet aan afspraken over natuurbescherming in de Westerschelde. Vorige week begon ook Vlaanderen al een juridische procedure tegen Nederland over de Hedwiegenpolder. Ontpoldering was afgesproken in verband met de uitdieping van de Westerschelde, zodat grotere schepen de haven van Antwerpen kunnen bereiken. De GGD waarschuwt voor de gevaren van energiedrankjes bij kinderen. De Gezondheidsdienst wil dat ze verdwijnen uit de schappen van de supermarkt. Volgens GGD-directeur De Vries zijn de drankjes slecht voor de gezondheid van kinderen. Hij zegt dat een kind van 8 maximaal 60 milligram cafeïne per dag mag gebruiken. In één blikje energiedrank zit 80 milligram. Volgens De Vries blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat energiedrankjes stressverhogend zijn en hartkloppingen veroorzaken. Het CDA wil de minimumleeftijd voor verkoop van bier, wijn en andere alcoholische dranken verhogen. Van 16 naar 18. Dat staat in het nieuwe verkiezingsprogramma dat morgen wordt gepresenteerd, zegt CDA-lijsttrekker van Haarsma Buma. Aanleiding voor het CDA om te pleiten voor een hogere minimumleeftijd is het toenemend aantal coma-zuipers. Buma zegt dat hij zich is rotgeschrokken. Volgens hem raken er per dag twee minderjarigen in coma door drank. Vorige week nog ging de Eerste Kamer akkoord met nieuwe wetgeving... die jongeren onder de 16 jaar verbiedt alcohol in bezit te hebben... en die het mogelijk maakt verkopers strenger te controleren. In Syrië hebben opstandelingen president Assad een ultimatum gesteld. Ze eisen dat hij uiterlijk morgenochtend 11 uur stopt met het geweld. Als hij zich dan niet houdt aan het vn vredesplan van Kofi Annan... dan laten de opstandelingen het op hun beurt ook los. Ze zeggen dat ze dan alles zullen doen om burgers en dorpen te beschermen.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 President Obama heeft via een videoverbinding met Europese leiders gesproken over geweld in Syrië en de crisis in Europa. Aan het overleg deden de Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Hollande en de Italiaanse premier Monti mee. Volgens de verklaring van het Witte Huis zijn ze het erover eens dat er in Syrië snel een eind moet komen aan het geweld door het regime tegen de eigen bevolking. Ook moet er snel politiek zaken veranderen, zo staat in de verklaring. Details over wat er met betrekking tot de crisis in Europa is besproken... zijn niet bekendgemaakt. Wel hebben de vier afgesproken nauw met elkaar in contact te blijven... in de aanloop naar de G20-top volgende maand in Mexico. Ierland stemt vandaag in een referendum... over deelname aan het Europese begrotingsverdrag. Volgens de laatste peilingen steunt een meerderheid van de kiezers het verdrag. Maar er zijn nog veel twijfelaars. Ierland is het enige Europese land dat een referendum houdt over het verdrag, waarin 25 EU-landen meer begrotingsdiscipline beloven. Vrijwel alle politieke partijen in Ierland steunen het verdrag. Uitzondering is Sinn Féin. Deze linksnationalistische partij voerde fel campagne tegen de afspraken. Die zouden het land alleen maar verder in economische problemen brengen. De afspraken van de EU-lidstaten zijn bedoeld om herhaling van de Europese schuldencrisis te voorkomen. De uitslag van het Ierse referendum wordt niet eerder dan morgenavond verwacht. Als de Ieren nee zeggen, betekent dat niet het einde van het verdrag. Steun van 12 van de 17 eurolanden landen is voldoende. De Europese Unie heeft Suriname laten weten... ernstig verontrust te zijn over de omstreden amnestiewet. Die wet kan ertoe leiden dat verdachten van de decembermoorden vrijuit gaan... onder wie president Boutersen. Vorige maand werd de amnestiewet door het Surinaamse parlement aangenomen. De Europese regioambassadeur Kopecky zei in Paramaribo dat Suriname verplicht is om mensenrechten schendingen te onderzoeken en de daders voor de rechter te brengen. Het bezoek aan Paramaribo volgde op eerdere kritiek van de hoge commissaris voor buitenlandse zaken van de EU Ashton. Dan is weer nog veel bewolking met vooral vanochtend periode met regen. Vanmiddag kans op enkele buien. Het wordt 16 graden in het noorden tot een graad of 20 in het zuiden. Morgen bewolkt, plaatselijk een bui en af en toe zon. Het wordt dan 14 tot 18 graden. Nou, we hebben Verkeersinformatie, 33 files, 110 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor dit tijdstip. Een paar opvallende, op taal 4 vanuit Delft naar Amsterdam tussen knooppunt Iepenburg en knooppunt Prins Klausplein, 2 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. Hij heeft te maken met een brand langs de weg. Door de file loopt het ook behoorlijk vast op de A13... vanuit Rotterdam naar Den Haag voor knooppunt Iepenburg, 8 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Oost-Zanenwerf en de Koentunnel, 2 kilometer. Daar staat een auto stil op de linker rijstrook. En de langste file op de A28 van Zwolle naar Utrecht... bij Leus de zuid 11 kilometer.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Bestand in Syrië wordt aan alle kanten geschonden. En ondertussen voelt de bevolking tot in Damaskus... de gevolgen van de internationale sancties. Straks een reportage vanuit de Syrische hoofdstad. En de Europese Commissie begint een procedure tegen Nederland... vanwege het getreuzel met een besluit over de Hed Wiegepolder. U hoort er zo meer over van correspondent in Brussel, Joris van Poppel. In Ierland vandaag dus dat referendum over de EU. Veel Ieren zijn geen fan van de Europese Unie... want het lidmaatschap leidt alleen maar tot meer belastingbetalen. Er is just taxen en app. Absoluut everything that they can possibly tax their tax net. Ierland zit diep in de economische crisis. En moet van Europa nog meer gaan bezuinigen. Dus een belangrijke dag in Ierland. Uh, de Ieren stemmen vandaag als enige land trouwens in de EU... in een referendum voor of tegen het Europese begrotingsakkoord. Correspondent Arjen van der Horst is in Ierland. Arjen, net als uh, Griekenland zit Ierland in economische zware tijden... maar zoals zei het al, in Griekenland viert de anti-Europese stemming hoogtij. Hoe is dat in Ierland? Ja, dat is een beetje dubbel hier. Anders dan in Griekenland wel. Als je kijkt naar de politiek bijvoorbeeld... Ja, alle partijen op één na... Zijn voor dit uh, nieuwe begrotingsakkoord. Maar als je met de gewone Ier praat. Ja, dan wordt er toch wel uh, flink gemopperd. Zeker uh, in de regio waar ik nu ben. Donegal, een provincie in het noorden van Ierland. Een van de armste provincies van het land. Veel dorpen en steden hier. Hebben, ja, heb je mensen. 1 op de 3 uh, werkeloosheid. Weinig Ieren die hier positief zijn over Europa. Tegelijkertijd, uh, het is waarschijnlijk dat de meerderheid vandaag toch voor dit verdrag gaat stemmen, Jon, je, je proeft ook veel angst. Tegenstemmen, ja, dan missen we helemaal de boot in Europa. En dat maakt onze politiepositie alleen maar moeilijker. Dus veel Ieren zullen toch voorstemmen, maar het gaat niet van harte. Nou, en zullen dat dan veel Ieren zijn, Arjan, want leeft het een beetje? Nee, de verwachting is dat de opkomst uh, laag is. Uh, het leeft ook veel minder, uh, in ieder geval, dan bij de twee andere referenden van de afgelopen jaren... Uh, Toen zag je dat het hele land was volgeplakt met posters. Werd er werd ook veel meer campagne gevoerd uh, dan dat nu het geval is. En je krijgt toch echt het gevoel dat de Ieren uh, muren zijn gebruikt door Europa. Maar ja, vooral ook door die economische crisis. De voorstanders uh, van het begoningskoord geven aan dat uh, het Ierland rust en stabiliteit zal brengen. Wat, wat zijn de uh, argumenten van de tegenstanders van het uh, verdrag, Arjen? Begrotingsregels leiden tot nog meer bezuinigingen. We hebben al verschillende bezuinigingsrondes gehad in Ierland. Ja, en die zeggen, ja, we bezuinigen onze economie helemaal kapot zo. Uh, hebben de laatste bezuinigingsrondes onze economie beter gemaakt? Nee, zeggen zij. Wat wij nodig hebben is juist een regering die investeert in onze economie. Banen creëert en alleen zo komen uit dit dal. En daarom hebben we dat hele verdrag niet nodig. Nou, het is niet de verwachting, maar wat nou als de Ieren wel tegen zullen stemmen? Wat gebeurt er dan? Niet zoveel waarschijnlijk. Uh, bij het verdrag van Lissabon was het nog wel zo. Uh, als de Ieren nee stemmen, dan gaat het helemaal niet door. Nu is dat anders. In dit verdrag is een bepaling opgenomen dat als twaalf van de 25 deelnemende EU-landen het verdrag goedkeuren, dan wordt het gewoon van kracht. Van kracht. Dus zelfs met een Iers nee, gaan die nieuwe, strengere begrotingsregels toch door. Wanneer weten we of de Ieren voor of tegen hebben gestemd? Vandaag wordt er gestemd. Morgenochtend beginnen ze met te tellen en de verwachting is dat we zo tegen vrijdagavond de uitslag weten. Oké, okay. Arjen van der Horst, dank je voor nu. Gaan we naar de Europese Commissie. Want die begint een juridische procedure tegen Nederland. Over de Het Wiegepolder. Po Nederland zou die polder onder water zetten. Om te voldoen aan de Europese milieueisen. Maar zag daar later weer vanaf. U weet er inmiddels van alles van. Correspondent in Brussel, Joris van Poppel. Joris, zaak tussen Nederland en België. Want het gaat ook om België. Er zijn afspraken meegemaakt rond die Het Wiegepolder. Het speelt al jaren. Waarom begint de Europese Commissie nu een zaak? Het geduld is op. Ze zeggen dat ze al eigenlijk sinds 1995 wachten op Nederland om de natuur in de Westerschelde te verbeteren. De Westerschelde-regio waar die Hedvige polder in ligt, dat valt allemaal onder een habitatrichtlijn, een Europese natuurbeschermingsrichtlijn. Nou ja, Nederland heeft beloofd uh, vaak in het verleden om polders onder water te gaan zetten, om te de natuur daar te verbeteren. Maar ja, ja dat weet iedereen ondertussen. Dat is, uh, dat is niet gelukt. Vorige week uh, bleek in de Tweede Kamer bij de stemmingen... dat er geen meerderheid is voor ompolderen van die hetwiegepolder. Ook geen meerderheid voor een alternatief plan. Brussel heeft nogal een beetje meegedacht met een alternatief plan. Voor Daar waren ze in principe wel voor. Uh, maar ja, ook daar is geen meerderheid voor. Dus, nou ja, Nederland komt er niet uit. En dan resten voor de Europese Commissie zeggen ze hier niks anders... dan een juridische procedure te beginnen. Ja, die is dus nu een feit. Hoe ziet de procedure eruit? Wat weet je daarvan, Joors? Dat is een lange, taaie procedure. Eh, ingewikkeld, zoals veel in, in Brussel natuurlijk. Maar eh, dat gaat nu, het begint met, met twee maanden eh, van brieven schrijven. Nederland krijgt twee maanden om nu te reageren op eh, een, een brief die ze vandaag gaan krijgen van de Europese Commissie. Vervolgens wordt er gepraat, dan kan er no kunnen er nog meer brieven worden uitgewisseld. De, gemiddeld duurt zo'n procedure een jaar, uh, dat is een jaar van onderhandelen. En als ze er dan nog niet uitkomen, dan kan de Europese Commissie naar de rechter stappen. Naar het Europese Hof uh, van Justitie in Luxemburg. En ja, dat hof, dat kan Nederland dan uh, veroordelen, kan een boete, tientallen miljoenen euro's uh, om en nabij. Um, het ja, riskeert Nederland dan. Maar dat zal nog wel een tijdje duren. Hm. Maar wat um, betekent dat eigenlijk voor een land uh, wanneer je zo'n rechtszaak aan je broek krijgt? Ja, het is niet fraai natuurlijk. Ja, dan heb je echt gelopen knoeien. Precies. En, nou ja, kijk, wat de commissie eh, schrijft is dat, eh, toch vooral dat het geduld op is. Er zijn die regels. Die regels heeft Nederland zelf mee, mee bedacht. was Nederland altijd groot voorstander van. Eh, de commissie eh, merkt ook op dat Nederland zelf heeft besloten om dat Westerscheldegebied onder die habitatrichtlijn te laten vallen. Omdat Nederland het blijkbaar zelf belangrijk vond dat de natuur wordt eh, beschermd in dat gebied. Maar ja, dat was allemaal een ver verleden. Dat is tien jaar geleden. Andere andere. Regeringen. En nu, ja, met uh, het ontvallen van de meerderheid voor ontpolderen voor die natuurbescherming daar, verandert de situatie voor Nederland, maar voor de Europese Commissie verandert de situatie helemaal niet. Want de regels zijn de regels. Mm. En die willen ze hier toch gaan handhaven. Maar, Joris, als ik jou goed begrijp, dan leidt dit niet gelijk tot een, bijvoorbeeld een boete. Um, maar is het ook bedoeld om de druk op te voeren? Want ik hoor jou ook over onderhandelingen en brieven die uitgewisseld gaan worden. Ja, het is, een, het is een langdurig proces. Er is zeker nog geen uh, veroordeling. Um, dus ja, de commissie ziet ook wel dat ze met onderhandelingen uiteindelijk meer uh, zullen bereiken. Dat hopen ze hier in ieder geval. Wat dan er loopt op dit moment ook nog, een, ook nog een ander proces natuurlijk. Dat is met de Vlamingen. Je zei het in het begin al. De Belgen hebben ook een verdrag gesloten met Nederland hierover. Die zijn vorige week al meteen na die stemming in de Tweede Kamer... Eh, hebben ze een arbitrageprocedure opgestart. Die gaat sneller. Daar komt waarschijnlijk binnen een jaar komt daar al uh, duidelijkheid in. En, en deze procedure van de commissie... Ja, het is een lange stap, maar het is wel een, een, een onontkeerbare stap. zeg maar. Het is wel vandaag het begin van de juridische procedure daartegen. En dan zal op een of andere manier toch Nederland met de Europese Commissie moeten uitkomen... om daar een oplossing voor te vinden. Helder. Joris van Poppel vanuit Brussel. Dankjewel. Joris. Meer over het begin dus van de juridische procedure... vanuit de Europese Commissie vindt u op onze website De Kamer debatteert vandaag over het tentenkamp in de Apel... en de ontruiming daarvan. Straks een voorschotje bij ons. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met een hele normale ochtendspits. Zelfs ietsje minder druk dan gebruikelijk. Met 30 files, 100 kilometer... Normaal zou ongeveer 140 zijn. Niet veel bijzonders meer aan de hand. Er was een klein brandje naast de A4 vanuit Delft naar Amsterdam... tussen Ipenburg en knooppunt Prins Klausplein. staat nu nog 2 kilometer file. En daardoor loopt het ook nog vast op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag... voor knooppunt Iepenburg, 6 kilometer. De langste file op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij Leus de Zuid, 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over 8. Wij gaan weer naar Den Haag, naar Mark Robin Visser. Um, een maand van het spannende boek begint vanavond. En Mark Robin, jij hebt een bijzondere gast. Schrijver Thomas ja. Ros uh, won al drie keer de gouden strop. Uh, waarom denkt hij dit jaar niet mee? Ja, één ding weten we zeker. Dit jaar krijgt hij niet die strop. Want. Uh... Er is een kink in de strop gekomen, mag je wel zeggen. Meneer Ros, kunt u het zelf even uitleggen? Ja, uh, nou kijk, ik schrijf al sinds, eigenlijk, uh, sinds ik geobsedeerd werd... door het feit dat er een helikopter van ons in Libië landde... nog ja. voordat dat opstand eruit uitbrak op het strand bij... naast een zwaar bewaakt huis van Gaddafi. Nou, iedereen weet het nog, een Nederlandse helikopter... met zijn gevangen genomen. Toen het raadsel was waarom zijn we daar op klaarlichte dag naartoe gegaan, er was een man die opgehaald worden namens een baggerbedrijf. Die zei: Ik wil niet. En jongens, als ik hier uit wil, pak ik gewoon het vliegtuig naar Malta, want die gingen nog gewoon. Dus waarom is dat gebeurd? En toen publiceerde nota NRC Handelsblad, toch een kwaliteitskant, voorop dat die week Mabel wisse Smit in Libië was. En toen dacht ik: Mabel wisse Smit in Libië, wat doet ze daar? Want ze, ze vliegt veel, ze werkt voor George Soros. dat is een grote miljardair hè, die graag vrede bevordert en dat soort dingen. Maar niet in Libië. Toen... Een spannend boek. Ja, want ik, want ik kwam er ook achter dat Mabel en Friso wonen in Londen... en hun buurman daar was, moet ik nu zeggen, was al-Islam. Dat is de zoon van Gaddafi. De man die het laatst gevangen is. Waar we nu om vechten om hem hier in Den Haag te krijgen. Toen Ik ga dat boek schrijven. Ja, toen ontkwam ik er natuurlijk aan om hoofdstukken aan Mabel te wijden. En ook aan Friso. En ik ben niet erg gecharmeerd van Mabel Wissersmith... Nou, het is dat... maar dat u het weet, luisteraars. Nou, ja. Thomas Ross is niet gecharmeerd. <laughs> nee, niet, niet erg. Nou, maar goed, moet, meer... is, het boek is wel klaar. U het, boek, heeft dan... ja, het boek is klaar, maar toen lazen we dat op de uitgeverij. En zeiden we, een prachtig boek, en het moet meedraaien voor die gouden... En toen dacht ik, dat ja. moet ik ook doen. Ja, en op dat moment overkomt die arme jongen dat, dat, dat, dat kloterige ongeluk met die lawine. En dat kan ik het echtpaar niet aandoen. Dus toen heb ik gezegd, weet je wat, ik vind het te mooi om te laten liggen. Ik stel het uit naar het najaar en ik herschrijf toch bepaalde stukken. Dus... Maar dat tast sommige delen aan, want het, het is een domino-effect natuurlijk. Het zit in elkaar, zo'n boek. Uit pietijd draait het boek nu niet ja, mee in ja, deze ja, maand van ja. het spannende boek. Ja, en anders was mijn vrouw ook bij me weggelopen, hoor. Kan je Echt zeggen. waar, ja? Ja, als ik dat, ja en het was, ja, het was een beetje hard. Dus. Het en ik word ouder het... en milder en ik dacht bij mezelf toen al... nou, kan. Dan gaat dat, er nog wat aan schaven. Daar ja, ben ik nu mee bezig. En hoe kijkt u dan nu naar die maand van het spannende boek? Want u bent nu nou, dus één toeschouwer. Looers, want er is nog iemand die driemaal die gouden strop heeft gewonnen. Dat is mijn stadgenoot. En het schat van die jongen kan heel goed schrijven. En We zijn één keer samen in competitie geweest voor die strop. En toen heb ik hem gewonnen. Dus ik had, had gedacht. Graag nou, nog een keer. Ik had gedacht, dat zou nog wel een keertje leuk zijn. Nu verder maakt het niet zoveel uit, natuurlijk. Of zo. dus, nee, en ik. ik ik ken twee boeken die erbij zijn ze zijn me allebei even dier bij de schrijvers ook. Dus dat maakt me niet uit. Thomas Ros, hartelijk bedankt. En we zijn benieuwd naar dat boek wat dus in het najaar uitkomt. En ik kan vastmelden dat Charles Den hier ook is. Hij denkt wel mee naar de strop dit jaar en daar gaan we straks over praten. Tot straks. tien voor half negen u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De situatie in Syrië blijft zeer gewelddadig. De laatste dagen worden dagelijks tientallen doden gevonden. Speciaal gezant van de Verenigde Naties Kofi Annan... roept op tot gesprekken tussen oppositie en de regering van Assad. Want alleen door te praten kan het conflict worden opgelost. Al dus Annan. Ondertussen begint iedereen de gevolgen te voelen van de sancties tegen Syrië. De noodaggregaten die spinnen er lustig op los in deze winkelstraat... waar dus kennelijk de elektriciteit is uitgevallen. Dat was anders nooit zo, zeggen de mensen hier. Dat is het gevolg van de economische sancties. Mensen... Die hier eigenlijk niet met me willen praten. Zodra dus de radiomicrofoon uit de tas komt, dan lopen ze snel door, doodsbenauwd. Eén meneer vertelt dat hij de buitenlandse media niet vertrouwt. In people in Syrië, ja. Die Die vertellen okay. allemaal yeah. leugens. Want het is toch duidelijk, zegt hij, de opstandelingen met geweren, dat is allemaal Al Qaeda. It's about every uh, who who have a gang. Uh, in dat straatje voor een restaurantje of restaurantje café. Want er worden ook waterpijpen gerookt. Ja, het kan ook een restaurantje zijn. In elk geval, daar staat het bedienend personeel. En een van hen die zegt, dit is een uh, buitenlandse samenzwering. Vooral van de media. Die laten die beelden zien en die worden compleet verkeerd uitgelegd. En dat is de reden. En daarom is het zo voorbarig wat ze gedaan hebben. Dat Nederland en België die ambassadeur hebben uitgezet. Het is een hele grote land, zoals Hollanderen, en Allah Hek, Allah Hek, beelden niet die jullie op de televisie zien, zegt hij tegen ons. Want Syrië is een vredelievend en vreedzaam land. Maar als je ziet wat er in Hula gebeurd is... en gisteren in Deryl Zor die 13 mensen die geboeid en al zijn neergeschoten... wat is dan de oplossing? Buiten de microfoon om, zei er iemand... iedereen die hier niets te zoeken heeft het land uit. Drie maanden lang de grenzen dicht en schoonmaak houden. Nou, deze meneer, die drukt zich iets genuanceerder uit, die zegt... dialoog, de Syrische president, onze president heeft mensen uitgenodigd... Dat is de weg voorwaarts. En stop met het bewapenen van de rebellen, voegt hij er nog aan toe. Hey, ik ben Maasje, ik ben Jarity. Ik ben een meisje, een meisje, en al de hele tijd staat een van de klanten te popelen om daar iets aan toe te voegen. Een uh, mevrouw uh, zei, en dan wijst ze heel uitdrukkelijk op het kruisje wat op haar borst hangt. Ik ben Christen, uh, de zij met de bosroze, dat is een soeniet. en de andere vriendin dat is een shiit. We leven hier met elkaar samen, dat is geen enkel probleem, maar nu is het dat wel geworden. Op zich oprechte meningen van mensen die uh, ik hier aanspreek in de oude stad van Damascus, Maar ik moet toch wel heel erg denken aan die andere straten waar mensen doorliepen. Schichtig haast, kijkend achter mij naar de op zich vriendelijke meneer van het ministerie van Informatie die overal bij me is. Bang dus om te antwoorden, bang voor de gevolgen. En dat wordt soms, als die meneer even niet kijkt, ook wel gezegd... dat ze gewoon niet weten hoe het dan met ze af zal lopen. Het is dus ook als je hier bent vreselijk moeilijk om een idee te krijgen... van welke mensen nog oprecht achter de regering staan... en in hoeverre dat hier in Syrië door het zien van dit soort beelden aan het verschuiven is. Hoor de reportage van onze correspondent Sander van Horen. Hij is in Damascus. Het is zeven minuten voor half negen. Asielzoekers die in het tentenkamp van Ter Apel zaten... kregen onvoldoende medische zorg. Dat zegt een huisarts die mensen in het tentenkamp heeft behandeld... eerder in onze uitzending. Nou, Van infecties natuurlijk, longontstekingen, huidafwijkingen... wonden die niet of slecht verzorgd waren. Um, behandelingen die ook al opgestart waren... ten tijde met dat mensen nog in de procedure zaten... maar nu gewoon abrupt gestopt waren... omdat ze zogenaamd geen recht meer hadden op medische zorg. Grote risico's dus voor de volksgezondheid in het voormalig tentenkamp in Ter Apel. En vanmiddag is er een debat in de Tweede Kamer over de situatie in Ter Apel. We praten erover door onder andere met uh, ChristenUnie-Kamerlid uh, Joël Voordewind. Meneer Voordewind, goedemorgen. goedemorgen. Wat Vindt u van dat bericht over die medische zorg waar het aan ontbroken heeft en heeft op dit moment ook nog? Ja, dat verbaast mij niks, want uh, het gaat uh, bijvoorbeeld bij de Somaliërs om het feit dat ze vanaf december op straat zijn gezet omdat zij niet terug konden keren naar Somalië. Ja, en op het moment dat je op straat wordt gezet heb je geen recht meer op uh, medische op, uh, zorg en uh, opvang. Ja. Dus die mensen hebben voor een groot deel op straat uh, geleefd in ja. bushokjes. En die zijn toen uiteindelijk weer teruggekomen in de tentenkampen. Ja, en uh, daar, uh, daar weten we de situatie van. Nee, het verbaast u niks, maar uh, moet je dit soort basisvoorzieningen dan niet regelen? Ik vind van wel en ik vind dus ook dat uh, het goed is dat de minister nu uiteindelijk onder druk ook van de Kamer heeft besloten om deze mensen weer op te vangen, netjes op te vangen en ook de medische zorg te geven in de normale asielzoekerscentra. En uh, zolang deze mensen niet terug kunnen, dat schrijft de minister zelf ook in zijn brief van, van 16 mei. Ja, moet hij gewoon die zorg blijven geven. Nee. Want de uh, afgelopen 2,5 jaar zijn zelfs vrijwillig maar 15 mensen terug kunnen keren. En we weten niet hoe het met die 15 is afgelopen. Oké, okay, nou daar gaan we het straks ook nog verder over hebben uiteraard. VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen, ook goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van uh, de problemen rond de volksgezondheid in het tentenkamp... en nog steeds de zorg voor de asielzoekers die uh, daar hebben gezeten? Nou, we moeten het wel even naar die, uh, eventjes. Uh... Anders, bekijk het, want het gaat natuurlijk niet meer om asielzoekers. Het zijn mensen die uit de procedure zijn. Het zijn mensen waarvan is vastgesteld dat het dus geen echte vluchtelingen zijn. Hè, en die dus ook terug moeten keren naar het land van herkomst. Dus dan ja, hebben ze en... ook geen recht op zorg, zegt u eigenlijk? Nee, precies. Die mensen moeten gewoon terug naar het land van herkomst. En iedereen die meewerkt uh, aan uh, die terugkeer ook als dat er daar nog wat langere tijd voor, voor nodig is om dat voor elkaar te krijgen, die krijgt gewoon uh, opvang met daarbij de behorende medische zorg en alle andere voorzieningen. Ja, maar de artsen zeiden, er lopen daar mensen rond die hebben hele heftige gezondheidsproblemen. Uh, wou je ze dan daarmee laten rondlopen? Of hoe wou je nee, dat oplossen? Nee, nee, dat hoeft niet, maar, uh, want iedere illegaal, uh, nou, waar ook in Nederland, heeft altijd wel recht op medisch noodzakelijke hulp. Hetzelfde geldt voor kinderen van de illegale dat die altijd recht op onderwijs hebben. Alleen, uh, ze hebben natuurlijk geen recht op opvang. Want ja, waarom zou je anders onderscheid maken tussen mensen die echt uh, in de procedure zitten of echt vluchteling zijn... en anderen die zomaar illegaal in Nederland zijn? Misschien mag ik dat iets corrigeren? Ja, wanneer voor de wind. Ja, Ze hebben inderdaad recht op uh, noodhulp, medische noodhulp. Dus op het moment dat ze echt uh, nou, heel bergafwaarts gaan, ja, dan kunnen ze even bij de EHBO terecht. Maar ze hebben geen recht verder op medicijnen, omdat ze zijn uitgeprocedeerd en dus op straat moeten leven. En dat vind ik een hele slechte zaak, dat een rijk land als ja. Nederland dus niet gewoon durft te zorgen voor mensen uh, waarvan we weten, en dat zegt de minister ook, dat ze niet terug kunnen naar Mogadishu, naar Somalië, omdat het te gevaarlijk is. Ja, Mevrouw Nieuw-Huis, is is ja, dit is natuurlijk wel de kern van het probleem. Wat doe je met deze mensen? Nou ja, kijk, het probleem zit er maar in dat ze er zelf voor kiezen. Want iedereen die gewoon meewerkt aan terugkeer... Hè, ...en er zijn ook vrijwillig mensen naar Irak teruggegaan uh, en ook naar Somalië kan het. Het vliegveld van Mogadishu uh, is veilig en mensen worden niet teruggestuurd naar de stad Mogadishu... ...omdat die niet veilig is, maar ze kunnen wel uh, met een vliegtuig doorreizen naar Noord-Somalië... ...waar het ook veilig is, maar ze moeten wel zelf willen. En op het moment dat mensen dat niet doen en ze kiezen voor die illegaliteit... Ja, ...dan horen daar natuurlijk ook een hoop nare dingen bij... Ja, het, is, het is misschien wel goed om de feiten te noemen. Want die heeft de minister in zijn brief dus ook genoemd. Somaliland neemt geen uh, vluchtelingen terug. Dus de, er is gewoon geen uitzetting mogelijk naar Somaliland. Dat heeft de minister zelf ook gezegd. En Mogadishu is niet veilig. Want hij zegt ook via Mogadishu kan je niet terugkeren. En als je in Mogadishu zelf woont... Uh, dan word je ook niet teruggestuurd. Dus de minister heeft heel goed in de gaten dat Somalië echt een no-go-errier is. En dat blijkt ook wel, dat is een land in oorlog. mevrouw Ja, u blijft het corrigeren op deze manier. Ja, ja, ja, dat we even naar, het komt in de loop van het gesprek misschien nog wel. Mevrouw Van Nieuwenhuizen, gaan we even naar het debat van vandaag. Want het gaat erom, Lara zegt het al, kern van de zaak... wat doe je met deze mensen? SP heeft het debat aangevraagd. Wil dat ja, er gezorgd wordt voor echte opvang van asielzoekers... dat je dit soort situaties niet meer krijgt? Wat stelt u voor, mevrouw Van Nieuwhuis? Wat, wat moet je doen? Nou ja, kijk, euh, mevrouw Geesthuis stelt opvang voor voor echte asielzoekers. Maar dat, daar is opvang voor. Hè. We zijn een land met, met hele goede ja. voorzieningen. We hebben het hoogste Maar dit zijn uitgeprocedeerden? Maar dat betekent ook dat als mensen na die hele zorgvuldige procedure... tot aan het Europese Hof aan toe vaak... Te horen krijgen dat ze hier niet mogen blijven, dan moeten we daar ook echt consequent in zijn. En wanneer je mensen dan toch weer opvang gaat bieden, ja, dan haal je het hele systeem onderuit. En dan, ja, wie zou er dan wel of niet mogen blijven? Hè? Ja, meneer Voor de Winten, hoe zou ervoor... u dit probleem nee, willen oplossen? Uh, kijk, zolang de minister niet in staat is om mensen uh, terug te zetten naar het land waar ze vandaan komen... en hij geeft toe dat het uh, voor Irak niet mogelijk is als het gaat om de gedwongen uitzetting... want de Irakese overheid werkt niet mee. Hij geeft ook toe dat het voor Somalië niet mogelijk is om deze mensen gedwongen uit te zetten. Hij is daar op zijn vingers uh, doorgetikt, uh, opgetikt vanwege de Raad van State, zijn uitspraak. Um, ja, zijn conclusie is dan, oké, okay, um, als ik ze niet gedwongen kan uitzetten... nou, uh, uh, dan moeten ze vrijwillig, maar mm -hmm. vrijwillig lukt ook niet... want nog steeds, bijvoorbeeld in, Punt, of bijvoorbeeld in Somaliland, uh, mogen mensen niet terug. Nog steeds is Mogadishu niet veilig genoeg. Nou, de vraag is, wat doe je dan? Nou, dan zegt de ChristenUnie, op het moment dat ze niet terug kunnen... omdat het te onveilig is, ja, laat ze dan in de opvang... totdat er een goede regeling is, bijvoorbeeld met de Irakese overheid... of met de Somalische overheid, wat me heel lastig lijkt... want het land is in oorlog. Nee. Maar zet ze niet op straat uh, als ze niet terug kunnen. Maar Leers gaat praten met de Irakse minister... Is dat een idee om dat ook met uh, Somaliërs te gaan doen? Nou, daar heb ik nu een motie voor uh, in voorbereiding. Want ik vind, uh, hij heeft een handreiking gedaan richting de Irakezen. En dat gesprek gaat hij aan 15 juni. En hij heeft dus opvang aangeboden tot uh, die tijd. Uh, dat heeft hij inmiddels gelukkig ook voor de Somaliërs gedaan. Alleen voor de Somaliërs heeft hij geen uitzicht geboden op hoe nu verder. Hij zegt dus wel in zijn brief van 16 mei dat het dramatisch is in Somalië heeft ze nu opgevangen. Maar ja, dat is ook maar ja. tot 15 juni. Dus mijn vraag is: ga ook die gesprekken aan met de goed. Somalische overheid. Zowel in Somaliland ja. als in Mogadishu. Dan ja. vang die mensen totdat ze weer terug kunnen op. Ja, ja. nou, kijk, de, de heer Voordewink haalt twee woorden aan die natuurlijk cruciaal zijn. Ze kunnen niet gedwongen terug. Hè. Dat geeft dus aan dat mensen, wanneer ze maar wel meewerken. Uh, dat ze helemaal niet in, in, uh, in nee. nare situaties terechtkomen. Kortom, dat praten, vind, in, dat praten even, vindt even? u goed, maar dat ja. opvangen niet. Nee, want het gaat natuurlijk. Er worden geen mensen teruggestuurd die in gevaar lopen. En mensen die echt niet terug kunnen, daar is een procedure voor, zoals voor alles. Uh, waar, die heet de buitenschuldverklaring. Nou, een aantal mensen per jaar krijgen die ook. Dus als je echt ja, niet terug kunt gevaar. He, loopt, dat is op twee dan te krijg tellen. je een. Nee, nou mag ik ook uitpraten. Dan krijgen ze zo'n buitenschuldverklaring. Dus er wordt niemand teruggestuurd die echt gevaar loopt. Of waarbij het echt niet kan. Dat ze ergens uh, halverwege stranden. Dat gebeurt gewoon niet. En u mag niet meer uitpraten, u moet het debat in de Kamer voortzetten. Meneer voor de winter mevrouw oh, van Nieuwenhuizen. Goed. hartelijk dank. Goedemorgen.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 De EU begint procedure tegen Nederland om het Wiegenpolder. En energiedrankjes moeten de supermarkt uit, vindt de GGD. Het is half negen geweest. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Europese Commissie begint een juridische procedure tegen Nederland... over de Het Nederland zou die onder water zetten om te voldoen aan Europese milieueisen... maar zag daarvan af. En voor de Commissie is er nu geen andere optie, zegt correspondent Joris van Poppel.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 De gezondheidsdienst GGD waarschuwt voor de gevaren van energiedrankjes voor kinderen. Volgens GGD-directeur De Vries zijn de drankjes slecht voor de gezondheid van kinderen. Op een normaal plekje zit 80 milligram cafeïne en zo'n plekje zit ook 9 kontjes suiker. En dat heeft dus bij onverantwoord gebruik gezondheidsgraden. En wat betreft die negaties zaken is dat niet uh, goed uh, voor je gewicht. Volgens de GGD blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat energiedrankjes stressverhogend zijn en hartkloppingen veroorzaken. En daarom ziet de dienst liever dat de energiedrankjes verdwijnen uit de supermarkt. En nog schadelijker voor kinderen, alcohol. Als het aan het CDA ligt, gaat daarom de minimumleeftijd... voor de verkoop van bier, wijn en andere alcoholische dranken omhoog. Van 16 naar 18. Het staat in het nieuwe verkiezingsprogramma... dat morgen wordt gepresenteerd. Aanleiding is het grote aantal minderjarige coma-zuipers. Lijnstrekker van Haarsma-Buma zegt dat hij zich is rotgeschrokken. Verschillende partijen in de Tweede Kamer, zoals PvdA, SP en ChristenUnie... zijn al langer voor een verhoging van de leeftijd voor de aanschaf van alcohol. De Europese Unie heeft Suriname laten weten ernstig verontrust te zijn over de omstreden amnestiewet. Die wet kan ertoe leiden dat verdachten van de decembermoorden vrij uitgaan, onder wie president Bouterse. De Europese regio-ambassadeur zei in Paramaribo dat Suriname verplicht is om schendingen te onderzoeken en de daders voor de rechter te brengen. Suriname is niet blij met die verklaring. Dit is een eenzijdig ding, vooraf opgemaakt. Dus dat zei ik tegen de ambassadeur. We voelen ons eigenlijk bijna verneuk. Na zo lang gesproken te hebben we heel vruchtbaar... dat je uiteindelijk met een verklaring waarvan de vlag de lading niet dekt. In Syrië hebben de opstandelingen president Assad een ultimatum gesteld. Ze eisen dat hij uiterlijk morgenochtend 11 uur stopt met het geweld. En doet hij dat niet, dan laten ook de opstandelingen het VN-vredesplan los. Sinds vorige maand geldt in Syrië officieel een staakt het vuren, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. De afgelopen dagen werden opnieuw lijken gevonden van mensen die van dichtbij waren gedood. Het kan zo niet langer, zegt de VS. There were massacres committed in close range. We think it's quite clear cut, and we think there needs to be justice and accountability for those who committed these atrocities. And we think the information needs to be gathered so that those individuals can be held accountable. In de Amerikaanse stad Seattle heeft een man vijf mensen doodgeschoten. De schutter opende het vuur in een café. Daarbij werden drie mannen en een vrouw gedood en een man raakte zwaar gewond. Na een schietpartij vluchtte de dader. Hij stal een auto, schoot de bestuurster dood. En na een achtervolging door de politie schoot de man zichzelf door het hoofd. De politie zegt dat ze suspect, then approached him. De schutter overleed later in het ziekenhuis. Volgens Amerikaanse media gaat het om een man van 40. Zijn broer zou hebben gezegd dat hij een psychische stoornis had. Dat was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online. Gisteren kreeg het noorden van het land de meeste bewolking en regen te verduren... en ook vandaag kunnen de noordelijke provincies weer veel regen verwachten. Het is vanochtend overwegend bewolkt... en vooral de noordelijke helft van het land heeft met perioden met regen te maken. In de rest van het land kan soms nog even de zon tevoorschijn komen... maar ook daar komen vanochtend enkele buien voor, waarbij ook onweer mogelijk is. Vanmiddag is de zon in het hele land achter de bewolking verdwenen... en regent het in het noorden nog steeds van tijd tot tijd. Over het zuiden trekken dan regelmatig buien... en vooral in Limburg is de onweerskans daarbij groot. De temperaturen variëren vanmiddag van ongeveer 16 graden op de Waddeneilanden tot 21 graden in Noord-Brabant en Limburg. De wind draait erbij van zuidwest naar noordwest en is vanmiddag meest matig windkracht 4. Bij het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind, windkracht 5. Vanavond verlaat de actieve neerslagstoring het land en wordt het geleidelijk op steeds meer plaatsen droog. Vannacht zijn er wolkenvelden, opklaringen en valt af en toe een beetje regen. Lokaal ontstaan ook mistbanken en het koelt af tot een graad of 10. Morgenochtend is het nog bewolkt, met vooral in het zuiden nog wat regen. In de middag is het overwegend droog, met regelmatig zonnige momenten. Het wordt 14 graden in het noorden en 18 in het zuiden. AWB nou, Verkeersinformatie, 33 files, 135 kilometer. Waar 160 normaal zou zijn om deze tijd. Niet al te veel bijzonderheden, wel een ongeluk op de A28 van Assen naar Groningen. Bij Groningen-Zuid, daar staat 4 kilometer file...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 Het is 11 minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio in Journaal. Twee Nederlandse tennissers komen vandaag in actie op Roland Garros. Arangsta Rus speelt tegen Virginie Rattano. En Robin Haase komt op de baan tegen Michael Jusni. Jan Rolfs in Parijs. Uh, Rus tegen Rattano, dat is opmerkelijk. Want uh, Ratzano schakelde Williams uit. Maakt Rus een kans? Nou, dat denk ik wel. Maar dat ga ik vragen aan uh, Dennis Genk, de coach van... Plein uh, in uh, Bilanje, Bilan uh, Dennis, jij kent uh, Arantxa Rus ook goed. Hij speelt dus tegen Rassano. Wat, wat denk je van die wedstrijd? Uh, nou, het is een interessante wedstrijd. Het blijf uh, bij dat die Rassano natuurlijk won Williams. Uh, ik geef uh, Arantxa best een goede kans. Uh, mits ze uh, natuurlijk een beetje uh, de rook koel houdt en uh, de niveau haalt. Uh, interessante partij. Dan even naar je, je eigen pupil, uh, Robin Hazen tegen Miguel Jusni. Ze hebben één keer eerder tegen elkaar gespeeld in Rotterdam 2007. Een hele andere wedstrijd natuurlijk nu hè, in Parijs. Ja, dat was natuurlijk binnen indoors. Daar speelt die jongen vrij goed altijd. Uh, Gravel is wel een iets minder ondergrond, maar het is nog steeds een uh, ja, lastige tegenstander. Uh, ik hoop ook dat Robin uh, zijn, uh, zijn niveau van de laatste paar weken eigenlijk vanaf het moment dat hij op Gravel is gaan spelen... Speelt hij lekker, dus uh, goed. Dus ik, uh, ik hoop dat het een, uh, een, een, een echte wedstrijd wordt. Hoe ziet de dag er nu uit voor jou? Want hij speelt tweede partij vandaag. Hoe, hoe is de voorbereiding daarmee? Uh, ik, uh, we gaan zo uh, met vijf minuten naar de club toe. Uh, tien uur opwarmen met een uh, jongen die een beetje uh, speelt zoals Joesny. Uh, en uh, daarna is het uh, snel wat eten. En dan zullen we rond een uur of half één uh, ongeveer de baan op gaan. Dus uh, het is uh, trainen, eten en, uh, en voorbereiden. Wat zijn de, de, de cruciale dingen waar zo'n wedstrijd van afhangt? Wat is, wat is de tactiek? Nou, ik, uh, de tactiek is dat, uh, of de gevaarlijke punten van een is, uh, is zijn backhand. Uh, hij over het algemeen slaat hij veel, uh, vrij veel langs de lijn, daar moet je een beetje op voorbereid zijn. Zowel met zijn voorhand als met zijn backhand. Uit uh, hele moeilijke situaties waarbij je denkt... van nou ja die bal die krijgt hij niet meer rechtdoor. Kan hij toch nog rechtdoor slaan. Uh, Robin moet de eerste twee ballen overleven. En daarmee bedoel ik, uh, als hij uh, Jusney uh, serveert... dan uh, moet hij goed reteneren, Robin. Dat is één bal. En als andersom als Robin serveert... en uh, Jusney, die speelt vrij snel en direct... dan moet je ook op voorbereid zijn dat die bal hard terugkomt. En als Robin in de rally kan komen... Dan, uh, dan, uh, is hij, dan is hij aan de goede kant, zeg maar. En uh, dan, uh, dan uh, ja, geef ik hem net zoveel kans. Maar uh, reteneren, serveren wordt, uh, is een uh, belangrijk punt vandaag. Jij kent het tennis als geen ander. Het internationale tennis. Je zit natuurlijk middenin als coach van Robin Haas. En op dit moment een top 50 speler. Twee andere mooie wedstrijden nog vandaag: Rafael Nadal tegen Istomin. En die Murray tegen Niminen. Wat, wat denk je daarvan? Nou ja, uh, Rafael, denk ik, is, uh, is, uh, is een vrij eenvoudige wedstrijd. Of gewoon ik kies in een hele goede speler vind. Maar dat zal, uh, uh, moet ik me toch sterk vertwijfelen uh, of, uh, of dat over vier sets gaat. Ik denk eerder. Toch... Gaat hij het winnen nadal, dit en al? Ja, dat denk ik wel, ja. Nou ja, het is wel een beetje vroeg natuurlijk nog. Maar ik, uh, wat ik de laatste uh, paar weken heb gezien, uh, denk ik dat hij weer. Uh, in ieder geval de finale gaat halen. En die Murray niet helemaal in vorm. Hè? Die zit al een beetje met Wimbledon in zijn hoofd en de druk en de Olympische Spelen op gras. Uh, dat gevoel heb ik ook. Uh, heeft eigenlijk een matig tot slecht seizoen voor hem op Daffel. Hij heeft ook uh, uh, twee toernooitjes, denk ik niet gespeeld. In ieder geval één. Uh, Madrid heeft hij overgeslagen. Ja, is, uh, is eigenlijk voor hem een, een teleurstelling seizoen. Hoogschoon ik wel denk dat hij eigenlijk het ook heel goed kan opdreffelen. Is het er niet uitgekomen. Goed, dankjewel Dennis. Jij gaat naar Robin. Je gaat zo naar het park in zo'n mooie toernooiauto. Ik wens je veel succes met de partij Robin Hazen tegen Miguel Yusni. Wedstrijd natuurlijk te volgen op Radio 1. Geen tv-beelden van de Franse televisie. Onze eigen cameraman zal de beelden maken voor Studio Sport. En Aranska Rus tegen Razzano later vandaag ook te volgen op Radio 1. Jan Rolfs vanuit Parijs. En voor meer informatie kunt u natuurlijk ook terecht op onze website nos.nl. Vanaf morgen de maand van het spannende boek. Een half uurtje geleden kon u, uh, kon u horen dat uh, Thomas Ros zijn nieuwe boek heeft teruggetrokken uit de strijd om de Gouden Strop. De vraag is dan, zal Charles Dentex de Gouden Strop winnen? Dat is spannend, mark Robin Visser. Ja, want uh, ja, Charles Dentex is mijn volgende gast hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Als ik nou zelf een boek uh, in een boekhandel zou hebben liggen... Hè, dan zou ik altijd stiekem die winkel even ingaan... en mijn boek een beetje goed in het zicht leggen. Nou is dat hier met uw boek niet nodig, want uh, ja, u wordt eigenlijk op uw wenken bediend. Ja, het ligt er heel goed bij. Mooier kan eigenlijk niet, want we zien hier een, de, de, de, de, de, de nominaties voor de Gouden Strop. En ze hebben u alvast op één gelegd. Ja, dat is natuurlijk gevaarlijk. Dat is, levensge ja, dat is levensgevaarlijk, ja. Dat is misschien iets te veel van het goede. Uh, De Vriend, heet uw boek. En daar staat dan onder... Emma leidt een veilig leven... totdat ze voor een onmogelijke keuze komt te staan. En verder gaan we er niks over zeggen. Nee. Maar als u nou weer die gouden strop wint... dan hebt u er al vier. Ja, dan heb ik er vier, ja. <lacht> ja. Maar zover is het nog niet. Ik nee. heb er nu drie. U zei net tegen mij: Dit is eigenlijk de mooiste tijd. De tijd dat je nog niet weet wie hem gewonnen heeft. Ja, want dit is in de, voordat je weet of je wel of niet gewonnen hebt. zit je in de periode dat alles nog mogelijk is. En dat is eigenlijk heel mooi. En op het moment dat die uitslag bekend wordt gemaakt. dan houden al die mogelijkheden op. En uh, dan is er. Uh, nou, als je dan wint is het heel mooi. Maar als je dan verliest is dat jammer natuurlijk. Ja. En dat is nu allemaal nog niet. Nu is, is het, het spannend toch een... voor u? Ja, het, blijf, het is heel spannend en het blijft ook spannend. En het wordt ook eigenlijk elke keer spannender. Omdat het uh, steeds uh, met elke nieuwe keer uh, ja, uh, bijzonderder wordt. Ja. U weet het echt niet, hè? Zelfs. Uh, ja, het, het is echt alleen maar een heel kleine kring is het, is het bekend wie hem, wie hem gaat winnen. Kijk, zo'n maand voor het spannende boek en ook die hele prijs is natuurlijk allemaal bedacht om meer boeken te verkopen, en om een prijs uit te rijden. Ja. Ja, ja, om er iets de, van te maken. Zeg. Om er iets van te maken, ja. ja. En, van het genre. Van het genre. En uh, elk zichzelf respecterend land waar boeken worden uitgegeven en gelezen... Ja. heeft literaire prijzen en genreprijzen. En de Gouden Strop is onze genreprijs. Landen om ons heen hebben wel twee of drie verschillende prijzen voor thrillers. Ja. Wij hebben er één, de Gouden Strop, en dat is heel mooi. Maar dat is, ja, je doet het voor de verkoop, maar je doet het ook gewoon voor... Um, het, het, het laten zien dat er een bepaalde waardering voor zo'n uh, ja. genre is. Ja, maar goed, er moet, de schoorsteen moet ook roken. Hoe gaat het eigenlijk met u? Want ik las laatst in een groot blad dat u toch wel eens serieus hebt overwogen... om ermee op te houden. Ja, dat klopt. Nou, met dat het, het toch wel sappelen is. Het, dat, het, uh, dat ik dacht, ik ga andere dingen schrijven dan boeken. Want dat, uh, Iets commerciëler. Ja, kom, meer commerciële opdrachten ja. doen. En uh, misschien in de televisie kijken of bij het toneel... Ja omdat uh, bij mijn zoveelste boek de verkoop weer uh, terug bij af was, zo'n beetje. Maar dat. Hou je, je daar om. Op? Let u daarop. Ja, natuurlijk, let, ja. ja ik, ik niet uh, op dagelijkse basis of nee, zo. Nee. Dat kan ik niet. Nee, want er nee. liggen nou nog vijf boeken van u. Dus is toch ja, dat je dan aan het eind van de dag denkt: van... zouden er nog steeds vijf liggen? Ja, dat denk ik wel eens. ook oh, ja, dat marie. je daar dan depressief van wordt. Nee, maar ik kan dat niet op dagelijkse basis zien. Nee. Nee. Dat, uh, maar goed ook misschien. Ja, dat, ik denk dat dat goed, goed is. Tenzij, vanavond, de, tenzij ja, het natuurlijk heel hard loopt, dan is het weer wel leuk. Misschien loopt u vanavond binnen. Wat, wat kan je eigenlijk winnen met behalve die gouden strop? Zit er, ook nog, uh... er zit 10.000 euro geldprijs aan, dus dat is heel mooi. En Moet je daar dan nog belasting over betalen? Of? Wat denkt u? Dat weet ik. Ik heb hem nog nooit gewonnen, dus ik weet het Over prijzen moet je belasting betalen, oh, tenzij het een euvre-prijs is. Oh. Want wij zijn zo calvinistisch dat mensen denken... als een is, dat kan je nooit gewild hebben. Aha. En anders heb je het gewild ook. En dan weet u je wat belasting. ik denk? Ja? Nee? Die, die krijgt u ook nog wel eens. Oh, dank u wel. Charles ik wens u een fijne avond. Dank u wel. Met veel spanning en genoegen. Dank u. Heeft de bondscoach van Marwijk het Nederlands elftal al een beetje op de rails? Of nog absoluut niet? Met Hugo Borst spreken we daar straks over. Met John Bakker bij de ANWB spreken we over de verkeersinformatie. Met uh, toch nog 150 kilometer file. Dat is weliswaar heel normaal voor deze tijd. Uh, een paar ongelukken op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij knooppunt Diemen zorgt dat voor 3 kilometer. Op de A28 van Assen naar Groningen bij Groningen-Zuid... inmiddels 6 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A35 van Almelo naar Enschede... bij knooppunt Buren. Er staat 4 kilometer file en daar is de rechter rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het Nederlands elftal won gelukkig weer eens. Na twee nederlagen uh, werd Slowakije met 2-0 verslagen in een oefenwedstrijd. Het eerste doelpunt was een eigen doelpunt. Het tweede kwam van Rafael van der Vaart, de vervanger naar Rus van Wesley Snijder. En dus vroeg Bert Maalderink aan Van der Vaart: Dacht jij van, dit is mijn kans? Nou ja, elke minuut die je krijgt is wel een kans. En uh, natuurlijk voor mij is het: uh, ja, je begint op de bank. En dan wil je natuurlijk, ja, hoop je dat je genoeg tijd krijgt om het te laten zien. En dat gebeurde gelukkig. Ja, en op de positie die jouw positie is? Dat is wel mijn uh, favoriete positie. Wat zit hem daar dan ook de pans, kanspakkerij in? Nou, dat weet ik niet. Uh, de trainer heeft altijd voor Wesley gekozen. Uh, ja, uh, ik heb daar weinig gespeeld meer de laatste tijd. Alleen uh, bij mijn eigen club. Dus uh, de trainer weet wat ik kan daar. Dus uh, ja, ik kan er uh, niet meer van maken als, als, als Wesley uitvalt dat je uh, ja, belangrijk bent. En dat gebeurde gelukkig uh, vandaag. Ja, omdat je een goal maakte, is dat dan uh, belangrijk zijn? Bedoel je het zo? Nee, ik denk gewoon, gewoon dat je gewoon goed ingevallen bent. en uh, Of die goal nou wel of niet gekomen was. Uh, ja, je, je probeert van alles uh, en, en dat ging vandaag wel aardig, vond ik. Ja. Nog een bal op de kruising? Dat ook nog, ja. Dus dat, uh, in dat opzicht ging het wel goed? Ja, ik vond het ook wel goed gaan. Ging het voor de rest qua elftal ook beter? Want de uitslag was beter. Maar ging het ook beter dan uh, tegen Bulgarije? Ja, je zegt natuurlijk snel ja. Ik denk dat, uh, ik vond Bulgarije toch wel, ja, ze leken wel iets sterker als, als Slowakije. Maar vandaag waren we gewoon wat frisser, wat feller. Wat en uh, uh, het moet allemaal nog wel beter om uh, natuurlijk een uh, absolute kans te maken op het EK. Maar ja, het geeft wel weer een beetje zelfvertrouwen uh, naar de volgende wedstrijd. Ja, ik mo wel moet ik zeggen dat Slowakije ook kansen kreeg. Ik bedoel, die, nou ja, ik wil niet zeggen dat zij de wist dat makkelijk hadden kunnen winnen. Maar er waren nog wel kansen voor hun. Want ik dacht van, hé, hey, waar komen die dan weer vandaan? Ja, voor mij de eerste helft geloof ik drie of vier, toch wel aardige kansen. We hadden uh, nou, een beetje geluk maar wat ik zeg, het belangrijkste was dat we weer gingen winnen. Want je voelt natuurlijk wel de druk als je thuis was dat de Bulgarije verliest. En dan ja, voel je natuurlijk wel van, je moet weer even het Nederlandse volk tevreden houden. Zijn ze dat, denk je? Ik weet het niet, ik hoop het. Ik wel in ieder geval. Rafael van de Vaart, gisteravond. Voetballiefhebber, voetbalkenner, voetbalvolger Hugo Borst. Goedemorgen. Interessant, hè? die voetballers aan, hoor. Je niet? <laughs> Ja, bijzonder. Dan het nog weken door, tenminste als het <laughs> allemaal goed gaat. Ja, ik wou net zeggen. En heeft hij gelijk, uh, was dat belangrijk, die winst van gisteravond? Nou ja, ze hadden vier keer niet uh, gewonnen, hè. Dus ja. uh, dan is dat het prettiger prettig als je een keertje wint, ja. Maar het was, het was niet om over naar huis te schrijven. We hebben erg kunnen genieten uh, op links van uh, onze vriend Afvalaai. Die, uh, die had nog niet zo heel veel uh, speelminuten in de benen. Maar dat was echt een uh, revelatie. Ja, en, en dat heeft Oranje wel nodig. Want, kunt u eens de kern aangeven van het probleem bij Oranje op dit moment? Um, het, is een, het is een hele uh, goede selectie. Uh, alleen uh, slaat de kwaliteit door naar voren. Dus achterin, dat zag je gisteren ook tegen een zeer beperkte tegenstander... hebben ze best een hoop kansen weggegeven. Maar uh, voorin uh, heeft hij eigenlijk te veel spelers voor te weinig plaatsen. En dat levert uh, ja, met die grote ego's best wel wat problemen op. Het was heel ongezellig tegen Bulgarije een uh, paar dagen geleden. Omdat een aantal jongens stond niet op hun plaats. En uh, nou, die gaan dan mokken en, en geërgerd reageren. De bondscoach deed er zelf ook al mee. Van Basten was als analyticus uh, uitstekend op Dreef. Maar... Dat uh, trok Bert van Marwijk slecht. En je ziet ook Wesley Snijder. Die kan heel slechte kritiek verdragen van Willem van Hanigem. Ja, het zijn mannetjes allemaal. En zodra je uh, de heren confronteert met uh, ja, uh, kritiek... dan worden ze chagrijnig. Maar dan is het van Marwijk dus niet gelukt. Moeten we stellen een week voor het EK om daar een team van te smeden? Nou, dat kun je niet zeggen. Het zegt allemaal zo weinig. 2010... Uh, het WK waarin we uh, de finale haalden, speelde Nederland echt geweldig in de voorbereiding. Dat was uh, voetbal van een andere planeet, als ik ja. even mag overdrijven. Op het toernooi zelf werd het heel zakelijk, maar wel een groot rendement. Uh, dus het voetbal wat, wat uh, qua schoonheid heel groot was, ja, dat was helemaal weg, maar ze presteerden wel... Dus ja, het zegt allemaal niet zo heel veel hoor. Dadelijk krijg je in Nederland Denemarken, daar gaat het om. Ja, maar dan toch nog even een voetbaltechnische vraag. Want als die sterren dan voorin staan... en dan moeten ze het op het veld ook maar even laten zien... waarom komt die bal dan zo weinig voorin? Nou, de Boscos heeft gekozen voor, om, omdat hij ook een groot uh, wantrouwen heeft... dat zal het niet zo uitspreken, uh, ten opzichte van zijn eigen verdediging... voor twee controleurs. Nou, daar, daar, daar loopt één onbeholpen speler uh, in. Die kan goed afbreken, maar slecht opbouwen, Nigel de Jong. Maar goed, hij wil met N Van Bommel en Nigel de Jong uh, beginnen. En uh, dat betekent dat de, de aanvoer van achteruit naar voren al heel moeizaam gaat. En voorin... Ja, uh, daar is ook natuurlijk nog een uh, discussie uh, gaande... Uh, die inmiddels gewonnen is uh, door Van Persie. Huntelaar zit op de bank. Je zag hem gisteren nagelbijtend zitten. Hij trekt dat ook heel slecht. En uh, nou ja, de, de vleugels die waren zo beroerd bezet. En, en gisteren, en, en daarom mag je een beetje hopen... Uh, was op links, ja ontketend. Dat, uh, die had honger naar de bal. Logisch ook, want hij had maar in het lopende seizoen vanwege een zware blessure 124 minuutjes weg. Ja. En uh, ja, die had er ontzettend veel zin in. En ja, zo werkt het ook weer. Aflaai is heel close met uh, Robin van Persie. En uh, die kwam daardoor ook wat beter uit de verf dan die uh, tegen Bulgarije deed. Okay. Uh, jong daaruit dus, begrijp ik? Nou ja, dat vind ik. Ik ben nooit een fan van hem geweest. Ik vind het een anti-voetballer. Maar dat doet er niet toe wat ik ervan vind. De bondscoach stelt rustig twee controleurs op. Ja. En uh, nou ja, da daardoor uh, ja, is, is er wel wat veiligheid ingebouwd... maar. Ja, ik was het heel erg eens met Marco van Bassen... die gisteren opnieuw uitstekend dreef was uh, als analyticus bij SWSZ. Nog 15 seconden. Die zei namelijk gewoon het moet allemaal aanvallender... dichter op elkaar en wat meer vreugde. Hugo Borst, dank voor nu. Graag gedaan. De Radio 1, sportzomer.